Langzaam eindigt deze dag en de avond valt. Hij pakt zijn pet en hij fluistert zachtjes, weer een dag verknalt. Hij heeft geen geld, hij heeft geen vriend, waar hij heen kan gaan.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 In een drukke winkelstraat, van s morgen vroeg tot s avonds laat. Maar niemand luisterde naar mij, ze liep bij mij gewoon voorbij. Ik wil weer naar huis. Verdiend. Als muzikant heb ik gefaald. Nog nooit heb ik zo gebaald. Ik heb aan iedereen het lak ik zoek gewoon een ander vak of ik ga in de ww. dan heb ik geld voor het café. Ik wil wie. Zat. Ik word doodziek van deze stad Het is een rotzooi, het is een troep Het wordt te leek voor dit beroep Dit is mijn allerlaatste lied Ik hoop dat u ervan geniet En al valt het mij dan zwaar Hierna verkoop ik mijn gitaar Ik voel me hier niet thuis